1 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland willen de naleving van het staart het vuren in Oekraïne... samen gaan controleren. Daarvoor worden drones naar Oekraïne gestuurd. Om die onbemande vliegtuigjes te bedienen... zouden 250 Duitse militairen meegaan. Het Duitse en Franse parlement moeten nog wel instemmen met zo'n missie. Het staart het vuren in Oekraïne wordt geregeld geschonden. De afgelopen weken werd er onder meer hevig gevochten... bij het vliegveld in Donetsk. In de haven van Sierra Leone staat al maanden een zeecontainer met medische hulpgoederen vast. In de container uit Amerika zitten honderden dozen met beschermende pakken, gezichtsmaskers en andere medische spullen om ebola mee te bestrijden. Dat meldt de New York Times. De overheid van Sierra Leone wil niet opdraaien voor de verzendkosten van enkele duizenden euro's. Dat is slechts een fractie van de waarde van de spullen. Een hoge officier van de Franse inlichtingendienst is overgelopen naar al qaeda in Syrië. Dat meldt een Amerikaans persbureau. Als het bericht klopt is dat volgens deskundigen een gevaarlijke ontwikkeling. De man is explosieve expert en weet hoe de Franse inlichtingendienst in elkaar zit. Het Westen ziet hem als een grote bedreiging en vuurde daarom vorige week raketten af op doelen in Syrië. De Fransman man zou de aanvallen hebben overleefd. De politie heeft tot nu toe 400 tips binnengekregen over de bedreiging en poging tot afpersing van John en Linda de Mol. Het tv-programma Opsporing verzocht, besteedde vorige week aandacht aan de zaak en doet dat morgen weer. Vorige week werd er onder meer een compositietekening getoond van een man die taartjes en een dreigbrief bij John de Mol thuis afleverde. Het weer, het is droog, af en toe breekt de zon door, het is ongeveer 15 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen buien, soms met onweer en veel wind, maar af en toe ook wat zon. Dit was het NOS-journaal. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A16 bij Rotterdam staan in beide richtingen files van 2 kilometer tussen de knooppunten Ridderkerk en de Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Dank u. Dank, u wel, hè. Dank u wel, De waster is een heinig jongske. En als ze dat jongske vreugd, waarover later wonen dan zeer een ik wil laten geleerd worden in de wetenschap. <lacht> en we wil je daar onderzoeken, jong? Ik wil de Nederlandse taal onderzoeken, je dat. En dit leu wens in de eerste proefschrift: <tomst> Smansvrog in het grote Spreukskersbos. Spreukskersbos. Nee, geen sprookjesbos, ook geen spreukskersbos, maar een Spreukskersbos. Een sprukskesbos is een bos dat helemaal op elkaar knapt van de sprukskes. In Hollands zijn ze spreukjes. Maar niet hetzelfde is als de Twijnse spreukjes, want dan zijn spreukjes. Nee, een Twijnse daar zit helemaal vol met Hollandse spreukjes. Zoals beumen waardoor hij het bos niet meer ziet. Onkroet dat men niet vergeet. Vugelkens die zingt, zoals de gebek zingt en ene zwaluw. begrip waar er in zo'n sprukskesbos... de ochtend stond gold in mondhef. En Haas en Grietje wanden ook een vroeg uber. Haas, haas... Haas... Twee zijn jongens namen 24 klinkers. Haas... GELUIDEN. HC, Grietje, zak met de skieren weer, mijn korte naar trekken. Uh, een beetje een patten zin, hè? HC, Grietje, zak met de skieren weer, mijn korte ruk trekken. Ik vind het heel apart. Hè? Grietje, zak met de skieren weer, mijn korte ruk. HC, Grietje, zak met de skieren korte ruk. HC, Grietje. Ja, in de taalwetenschap lust het na nou... waar en voor ieder de leestekens zit. Maar één verkeerde komma of letter... maakt zelfs van onze leemheer nog een ketten. <lacht> Eén komma of letter. Doet niet zo door, Grietje, zei haas Een rukken. Ik ben toch mijn broer en niet mijn zuster. Ja, maar dat was voor. <lacht> ja, dat was voor. Haas en Grietje waren broers van elkaar. Ja, reken erop, ze waren bruis van mekaar. Haans en Grietje, titulaar. <lacht> Kumpie, zei Haans, dat schiere weer, dat houdt zich niet. De weersverwachting praat al over een donderskoer dat op zal komen zetten. Dus loop maar rap aan maken dat wat onderzoeken komt. Twee zielen, één gedachte, met mekaar is maar even en door Neskeerig had ze van, nam de beide breus titulaar... ...ans van Spukskesbos... ...goorden ze op en maken overal notities van. Zo zang ze dat Milden in grote bos... een boer alle beesten uit de schoort aan was. <lacht> dat deuren de kast door mekaar in zagen ze wat. Klara één. Doe eenmaal Klara twee. Doe maar weer Klara 3, Klara weer. Knooi warken. <lacht> Griet je noteren ans... ...en zetten de beesten van nice, keurig alfabetisch op de regio. Klara 3, klara 1, klara 2 en klara 4. Zo. Dat stond op kaarten. zo. Even later kwam ze bij een paar hoge bomen. Die vul weenvangen. Haas wist te vertellen dat het mammoebomen waren. Mammoebomen, zei Haas, die kunnen wassen tot een hoogte van 120 meter. Ach, dat je net te deport. Met Meusten moest nog komen, de jongs. jongens. Het koe. Het weer waar ze oorlog op een biesten raakt en het wijn best. Hoe ze bij een klein huske kwam, dachten de beide jongens, doorskult wie even. Achter de roeten van het huske staan alle heksen, hoe dagend met een elektrische ladyshave eer bikini liet te <tieden> Waardoor twee kleine bussels millen in Sprukskes bos. krassende all het over heksen. En Grietje begon gekkigheid te maken en zei: "Oh, vrouw heks, wie hebt anorexia, en bent u toevallig kom aanwein." No. Oh, oh, oh, oh, hè? Oh, ja, doe hij echt ons Grietje hè? Hijt gekkigheid maken en aait ongelukkig goed een ook kom. Ik zal maar maken dat ik in het hoes kwam, jongens. Want dan kunt je best een grommelskoer opzetten. Je weet, vrouw Heks, maar voor ons is een donderskoer... nu juist uh, een meunig interessant. Hè, voor ons van de wetenschap. Ha, voor ons van de wetenschap. Ha, nou, wie hier in Sprekskesbos halte heeft van. Een donderskoer. Hij geeft wat flissend aan, maar het leeft uit op gedonden.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 What we had was real How could you be fine Cause I'm not fine at all You're closer than I ever did before, and you'd never slip away, and you'd never hear me say, Just a Jeep Cause i really not fun it all Ja, dat was nou helemaal vingers en um, we helemaal vingers met spruksjes, Bas uh, Amnesia I lost blood before. On 5 Seconds of Summer Dit is Blood, Sweat Dears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 And tears. Van het uh, legendarische uh, tweede album van deze gasten. 1969. En het klinkt nog alsof het gisteren gemaakt is. Geweldig. Wat een plaat. You made me so very happy. I thank girl. Every day of my life. I Het is uh, bijna kwart over één. Nou, nee, het is al kwart over één geweest, natuurlijk. zo. En we gaan het uh, hebben over uh, pluspunt. Inmiddels. Oh, dat gaat niet goed. Nou, ga maar lekker praten, vast even. Dan zoek ik even een muziekje op. Ja. Nou, aan de telefoon heb ik uh, Nathalie Lindeboom. En Goeiemiddag. zij is. Goedemiddag. En zij is van, uh, ik dacht ook, Zandvoort. Ik werk voor uh, Pluspunt en ik coördineer de activiteiten van Ook Zandvoort. Ja. Ook Zandvoort is het steunpunt voor heel Zandvoort. Juist. Dankjewel. <laughs> <laughs> en uh, we gaan het hebben over een cursus en of workshop. En.. Dat is, als ik het goed begrepen heb, een troostkleed maken. Ja, ik moet je zeggen dat ik het muziekje hiervoor ook heel toepastelijk vond. Ik, zag, ik dacht, zouden jullie het erop uitgezocht hebben? Uh, cursus Troostkleed maken is uh, een cursus die wij ontwikkeld hebben... op verzoek van uh, inwoners van Zandvoort. Uh, we hebben allemaal te maken met dat iemand waar je heel veel van houdt... Uh, komt te overlijden. En dat kan je partner zijn of een ouder... En dat valt niet mee om dat een plekje te geven en om door te gaan. En nee. uh, een manier is de cursus troostkleed maken. Uh, waarbij je met de kleding van je overleden dierbaren uh, iets gaat maken. En dat kan een heel mooi kleed zijn wat je aan de wand gaat hangen. Maar dat kan ook letterlijk een deken zijn die je om je heen doet. Uh, nou, Je kan je voorstellen dat zo'n uh, cursus dat dat heel wat los maakt als je daar ja. zit met kleding van iemand. Dat lijkt me ook, ja. Ja, en de, de mensen die de cursus gaan geven... die hebben dus én ervaring Ach. in patchwork... maar ook ervaring in uh, rouwverwerking. Want dat is in feite wat je ook doet. Dat je met anderen deelt. Ja. En, en ja, juist ook door erover te praten en het te delen... kan je het weer wat makkelijker een, uh, een plekje geven. Ja. En uh, ja, want ik, ik heb er het een en ander over gelezen. Inmiddels al, uh, Ik heb er inmiddels al het een en ander over gelezen. Ja. Ook. En uh, ja, ik, ik vind het een heel uh, mooi initiatief. Ja, ik moet je zeggen dat uh, toen de vraag kwam, raakte het mij ook persoonlijk. En ik dacht heel even van, goh had ik de overleden van, uh, de kleding van mijn overleden dierbaren, maar niet naar een goed doel gedaan, dan had ik zelf mee gaan doen. Uh, het, het kwam mij echt ook recht in het hart. Ik kan me wel voorstellen, en dat merken we ook, dat mensen toch een beetje huiverig zijn om zich op te geven. Want ja, het het, uh, het, is, het zal best een intense cursus uh, zijn. Dus mochten mensen Twijfelen, bel me erover. En dan kan ik ook de, de vragen wegnemen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn zoals ik. die de kleding al weggedaan hebben, maar die wel behoefte hebben aan. Ook die mensen, uh, uh, daar zeg ik tegen, neem contact met me op. Want als er behoefte is aan rouwverwerking op een andere manier. dan gaan we dat zeker ook oppakken. Bij Ook Zandvoort. Ja, dat lijkt me ook, ja. ja niet iedereen heeft de. de... Uh, en bij sommigen is het inderdaad al een poosje geleden. Ja, precies. En dan nog kan er de behoefte zijn om ervaringen uit te wisselen. Dus dan kunnen we dat op een, op een andere manier gaan inkleden. Dus als mensen dat zouden willen, dan zeker ook even contact met mij opnemen. Want dat is precies waarvoor we zijn bij, ook Zandvoort. Daar waar behoefte aan is en wij uh, mensen in dit prachtige dorp kunnen steunen, <klaar> kunnen ondersteunen. Dan willen we dat ja. graag doen. Ja, nou, het, eh, ik vind het een hele bijzondere en, een, uh, ja, een, een, een, een, het lijkt me ook best wel een hele intense cursus. Ja, dat, dat verwacht ik ook. Dat het, uh, maar ik hoop dat mensen ook uh, na afloop, na de, de, want we gaan uh, starten met een bijeenkomst. En dan heb je weer twee weken ook om er thuis aan te kunnen werken. Dus uiteindelijk zijn we een, een periode van een week of vijftien uh, bezig. Dat mensen ook aangeven, het, het heeft me goed gedaan. Ik ben weer een stapje verder in mijn rouwproces. Dat is waar ik op hoop. Nou, vreselijk mooi initiatief. Ja, heel mooi. Ja, ja. Nou, en ik, ik... Uh, ik roep ook iedereen op om uh, um, um, uh, hier vooral uh, mee te doen. Ja, ja. ja. <coughs> het is ja. een hele mooie manier. We zullen alles uh, gaan zetten op onze Facebookpagina. Dan, Uiteraard. Uh, dan, en op onze Zandvoort-app natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus dan komt het goed onder de aandacht. Komt ook op de website van uh, CFM Zandvoort. Fijn. Dus uh, ja. we gaan er even flink aandacht aan besteden. En uh, wanneer start de cursus? De cursus staat gepland om te starten op 20 oktober. Oké. Okay. En uh, mochten we dan nog niet voldoende deelnemers hebben... dan gaan we even doorschuiven. Oké. Okay. ik hoop dat ik uh, na vandaag flink wat aanmeldingen krijg. Nou, dat de ervaring leert dat uh, vaak na, na zo'n oproep op de raad... Dat, uh, dat dat heel goed werkt. Oh. Dus we gaan er even aandacht aan besteden. En uh, we danken jou hartelijk voor je bijdrage. Aan Graag gedaan, programma. ja. Oké, okay. dankjewel. Bedankt. Dag. Dag. Van via een WhatsApp van Avicii dat dat hippe muziek was. Nou, dat is ook wel hip hoor. Nou ja, dat is dit programma. Hè. Jong en oud, alles door elkaar. Hip en, en, en oud en zo. Dat moet allemaal kunnen. En dat maakt het zo leuk. Dit is uh, Alesso. We could be heroes. Ja, en als de vrijdag starten we met een nieuw radioprogramma. Op de vrijdagmiddag tussen 5 en 7 uh, uur bij CFM. En het wordt heel leuk, hoor. Oeh. Ik weet wat er vrijdag al in het programma zit, ben ik al helemaal super gelukkig, Maar we houden het nog heel even geheim. Maar het wordt wel leuk. Dat kan ik u verzekeren. En als u erbij wil zijn, als u zo'n uitzending eens mee wil maken, dan moet u zich even aanmelden. Want we kunnen niet zoveel mensen hebben natuurlijk in de studio. Maar dan moet u zich even aanmelden via uh, redactie, apenstaartje, Zie uh, je Dan kunt u erbij zijn. Tussen 12 en 2, elke werkdag, maandag, tot en met vrijdag. La, la, la, la, la. Ja, ja, zo is het allemaal, hè. zo gaat het allemaal. Lekker uh, swingen Hoo! voor Zandvoort en de regio. Ja, en hier is het uh, regio nieuws, uh, dames en heren. Ik ga het nu even zelf voorlezen, want Angela is stuk bezig. Met voorbereiding voor aanstaande vrijdag, want dat moet allemaal goed voorbereid worden natuurlijk. Dus waar de meeste dieren op Dierendag extra worden verwend door hun baasjes... ging dat niet op voor een hangbuikzwijntje in Heemstede. Het beestje van een paar maanden oud werd namelijk achtergelaten op een kinderboerderij. Medewerkers van de kinderboerderij in het Groenendaalse Bos in Heemstede... vonden het zwijntje achter het hek van de boerderij. Het dier is redelijk gezond, maar moet wel worden behandeld tegen parasieten. Het is nog onduidelijk wie hem heeft gedumpt en waar hij uh, nu naartoe gaat. Het Kennemer Gasthuis is op plaats 4 geëindigd in de AD Ziekenhuis Top 100... Vorig jaar eindigde het ziekenhuis nog op plaats 41, wat een zeer opmerkelijke verbetering is. Op een aantal punten scoort het Haarlemse ziekenhuis boven gemiddeld. Met name het, uh, het uitvoeren van operaties bij mensen met borstkanker, waarbij uh, zoveel mogelijk borstbesparend gewerkt wordt, uh, scoort het ziekenhuis heel erg hoog. ...waarbij gelet is op patiënttevredenheid en genezingskansen. Aan de kust schijnt vaker de zon dan in het binnenland. Al dus Paul Zonneveld, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strandexploitanten Noordzeestrand, NVSN. Zonneveld ergert zich aan het feit dat de stranden vaak leeg blijven, ondanks het mooie strandweer. Door de warme golfstroom zijn de omstandigheden aan de kust vaak veel gunstiger... Vaak regent het in Amsterdam en dan is het hier in Zandvoort het mooiste weer van de wereld. Hij wil dat er meer gebruik wordt gemaakt van de webcam van strandpaviljoen Vogels. Waarbij direct het strandweer getoond wordt. Eh, dat kunt u dus zien op www.vogels.nl eh, op het strand. En eh, daar moet u allemaal streepjes tussen zetten. Op streepje het streepje strand. Vooral dit seizoen waren de weersvoorspellingen in het land vaak slecht... terwijl het hier aangenaam strandweer was. Strandpachters eh, zetten dan al hun stoelen uit... en verbazen zich dan dat er niemand komt. We moeten mensen er meer op attent maken... om van de webcam gebruik te maken. Een motorrijder in Zandvoort heeft blijkbaar moeite... om het racecircuit te vinden. Hij zei, zit op een crossmotor en heeft meerdere malen... Overlast veroorzaakt. De politie heeft over Twitter een oproep gedaan. Er is genoeg overlast geweest. Naast het feit dat deze persoon zeer gevaarlijk rijgedrag betoont. En ze krijgen de motormuis maar niet te pakken. Heeft u iets gezien en misschien mogelijk het kenteken van deze ramprijder? Meld het dan even AUB, aan de politie. En dan breaking news. Vandaag heeft wethouder Cohen ontslag genomen bij de gemeenteraad van Zandvoort. Via een brief laat u weten... ter voldoening aan het bepaalde in artikel 43 van de gemeentewet... deel ik u hierbij mee dat ik ontslag neem als wethouder van de gemeente Zandvoort. Dat heeft de gemeente Zandvoort in een persbericht laten weten. Of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt: Het is vandaag uh, over het algemeen uh, bewolkt, maar het blijft wel over het algemeen droog. Het waait flink en het wordt hooguit 17 graden. Vanavond en de komende nacht overheerst de bewolking en gaat het enige tijd regenen. De wind waait matig tot krachtig uit het zuiden en zuidoosten en de temperatuur daalt naar een graad of 12.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 And friends can never be barred Doesn't matter how long it's been I know you'll always jump in Cause we don't know how to quit Let's start over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 was dat vuur van Kevin Groh geweldig hey een lekkere oude van de drifters kissing in the back row of the movies that saturday night Woo! On the Saturday night, het waren de Drifters, jawel. En het is T-Rex. Ook oh, wel lekker hoor, jaren 70 en zo. Beetje glam rock. Mark Bolen, En consorten T-Rex en get it on. Mark Bolen, de frontman, ook op een hele jonge leeftijd overleden. Jammer, hè? Maar dat was wel uh, een van de toonaangevende bandjes in de eerste helft van de jaren zeventig. Een beetje de Glamrock-periode. David Bowie ook zijn hoogtepunt vierde. Opkomst van Queen, Slade, Sweet. Toch een leuke periode hoor. We gaan even verder met nog een ander oudje. Dit is iets minder bekend. Dit Het is Jeff Beck. Tallyman.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 Right there. You can't forget all your trouble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 Daarom trend. Ik weet niet precies het jaar te loren, maar het zal wel ongeveer die tijd zijn geweest. En het uh, was lekker oud en zo. Ja, nou, dat mag ook. En uh, nu weer gewoon weer, dan ga je van oud en dan ga je weer naar wat nieuws toe. Dat, uh, dat doe je dan. Dit is bijvoorbeeld weer wat nieuwer: Alle Farben en She Moves. Alle farben en dat, dat heet uh, uh, She Moves. Nou, dit wordt de laatste van vandaag. Ardeen Taylor. Oh, dat is die motorrijder zeker. <laughs> I gotta see Jane. Ik weet niet waar Jane woont, maar oké. Okay. Mm, red light, green light, speeding through the dark night. Driving through the pounding rain. I gotta see Jane. Windshield wiper, splish. Splashing Calling out her name Just gotta see Jay I left her arms To find my way To find a place for me In the world outside I wasn't alive I could not survive The frantic pace The constant chase To win the race Turned my heart cold inside I've gotta find What I left behind Red light, green light, speedy A dark night Zijn we in alle drukte het hele weekend report vergeten? Ah. Dat is toch vreselijk? Zijn we in alle drukte helemaal Joop vergeten? Nou ja, daar hebben we nou geen tijd meer voor helaas. Joop, sorry hoor. Ja, we zijn zo vol van spanning voor ons nieuwe programma van ASV de vrijdag dat we helemaal vergeten, joh. jongen, jongen, jonge, wat dom ze. Nou ja. Nu gaan het niet meer, helaas. Want uh, we hebben nog maar 1 uh, minuut en 20 uh, seconden. Nou, dan kan je niet zulke verhaal niet kwijt. Nou, gaan we wel goed maken met hem. Um, dit was hem voor vandaag. Uh, we gaan uh, eruit. Uh, dit was CFM Lunch voor deze maandag, de 6 oktober. We hebben weer een lange, spannende week voor de boeg. We <coughs> hebben natuurlijk aanstaande vrijdag ons nieuwe programma Zandvoort Draait Door. Hè? Ja. Het wordt een leuk programma hoor, kan ik u echt verzekeren. Het wordt heel erg leuk. We gaan uh, zijn uiterste uh, best aan doen om er iets leuks van te maken. Tussen 5 en 7, dus, aanstaande vrijdag. Uh, Zandvoort draait door. Zonder Matthijs van Nieuwkerk, dat wel. <lacht> en ook zonder Mark Marie Huibrechts. Nou, maar ik kom wel hoor. Dag. Uh, nou, wel te rusten. Ik, ik bedoel, een fijne maandag en...